Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Sinterklaas is weer in het land. De stoomboot met de goedheiligman en zijn pieten kwam een klein uurtje geleden aan. Daar zie ik toch echt wat komen. Even goed opletten. Een hoop rood zie ik. Ja, wel. kijk, een hele versierde boot. En ik kan het bijna lezen. Pakjes, boot staat erop. Dit is ze mooi, jongens. De hele intocht is zonder publiek dit jaar vanwege corona. Aan mensen is gevraagd om het vooral thuis voor de televisie te bekijken. Waar Sinterklaas? Sinterklaas precies aan zou komen is lang geheim gebleven. Delen van de uitzending zijn eerder al opgenomen. Sinterklaas is van de stoomboot direct naar het Pietenhuis gegaan. Het grote Pietenhuis. Nou, zoals je ziet, het is dit jaar een heel groot, prachtig Pietenhuis waar Sinterklaas gaat wonen. Dat Pietenhuis is Paleis Soesdijk in Baarn. En daar neemt Sinterklaas, zoals koningin Juliana dat vroeger deed, een defilé af. Oostenrijk gaat vanaf dinsdag weer helemaal in lockdown, gaat de regering vanmiddag bekendmaken volgens Oostenrijkse media. Alle niet-noodzakelijke winkels gaan op slot en kappers en schoonheidsspecialisten mogen voorlopig niet aan het werk. Ook de scholen gaan weer dicht. Er waren weer wat illegale feestjes vannacht. In Maastricht kon de politie er twee vinden, onder andere in een oud klooster. 66 mensen kregen een bekeuring. Ook in Hoofddorp en Amstelveen greep de politie in bij feestjes. De horeca bedenkt van alles om, ondanks de coronasluiting, toch wat te verdienen. Bijvoorbeeld door een mobiele koffiebar naar het bos te rijden. Want daar is nu best behoefte aan een koffie-to-go. De omzet is hier sinds de nieuwe maatregelen nou, verviervoudigd, kan ik wel zeggen. Nou, heel veel mensen die, die hebben toch een andere tijdsbesteding en die trekken massaal het bos in. En die komen dan hier genieten van een lekker kopje koffie. Ja, dit is in Tilburg. Er wordt niet alleen koffie verkocht, ook een soepje gaat er wel in. Ik deed het vroeger eigenlijk nooit, want ja, dan ging je toch naar huis en dan ging je daar lunchen. Maar... Ik weet niet, ik vind, uh, vind het eigenlijk wel heel fijn zo. En dan het weer nog hier en daar een bui. Vanmiddag opklaringen, vooral in het zuiden. Het wordt 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht weer bewolking met regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk richting Noord-Holland op de A7. Tussen Brezandijk en Den Oever is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend... tussen 9 en 10 hoort u mij, Mario Zandvoort... met een urenlang een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud hollandstalige muziek. En daarvoor eventjes mijn dank aan Cor Draaier... die wederom weer de muziek beschikbaar heeft gesteld voor dit uur. Als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met weet je nog wel oudje... opname 1928 en Louis Davids...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 Op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Was een Nederlandse cabaretier en revueartiest. En hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. En hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdam. En was de zoon van komiek en caféhouder Levi David. En Fransika Tervee... In een joods-arme joods gezin van vier kinderen. En zijn ouders traden op met de komische duetten en louis Als achtjarig al op kermissen met zijn broer Hartog. Beter bekend als Hakkie op de piano. en Tot rond zijn dertiende trad Louis vaak op met zijn zus Rebecca. Beter bekend natuurlijk als Rika. Dat deden ze allemaal in Rotterdam. Ook buiten de kermis na ruzie met zijn vader ging hij als goochelaarsfilmpje mee naar Engeland. Geen succes. Kom terug naar Nederland. En uh, ja, hij gaat uh, in het theater uh, schoor zingen. Onder andere een liedje. Reis langs de Rijn en Zandvoort bij de Zee. En in Amsterdam wist Davids met de theaterdirecteur Frits van Haarlem met veel succes een revue naar Engels voorbeeld op te zetten. En uh, daarmee was Louis' naam uh, gemaakt. En later zette hij zijn gezelschap voort in uh, met uh, Henry Terhal. En u hoort hem nu nogmaals, Louis Davies, met De Filosoof. Ik zat eens in het park op een bankje terwijl... vlak naast me een de fans had... een chappie, maar toch kon je zien dat hij wel... eens betere dagen gekend had. Ik vond hem, ik weet niet waarom, interessant... en ik raakte zo met hem aan bomen...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 maar ik brome de schoonste der vrouwen. Zij zweeft voor mijn ogen in zijde gehuld. En toch is het mens nooit verkouwen. Ik weet wel, zo'n vrouw noemt me nooit lieve vent. Maar ook nimmer stuk salamander. Ik weet wel, zo'n vrouw kust me nooit op mijn mond. Maar zo'n vrouw ook kust nooit een ander. U lacht.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 en binda binda, lekker lekker. Of je kan en kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel, tot de kuiten mijn jaasje wij. En vind je denk denk dingen, vind je tang tang tang. Schiet de wie de wie Shanghai.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 een pinda, pinda, lekker, lekker. Of je gauw en kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel. Het dat ik uit mijn jasje En Een teng teng denk, een feintje, tang, tang, tang. Zie de wie, wie Shanghai. The I find you tang, tang, tang, I find you tang, the, is de enige die ik steeds heb lief gehad, Toen kwam op opeens de dacht dat ik moest scheiden van mijn schat. Mijn vaderland was in gevaar, de vijand kwam in zicht. Het land deed een beroep op mij, dus deed ik graag mijn plicht. En Sarif is zo ver van mijn hart, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote Rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. Breng me terug naar mijn oude Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het van mais, daar woont mijn Sari Marais. Daar bij die groene doringboom en bij het van mais, daar woont mijn Sari Marais. En mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht eerst echt en als vrij de vrede die komt gauw. Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar nog nogal. Mijn sari, mijn reis is zo ver van mijn hart, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. O, breng mij terug naar mijn oude daar waar men sari woont, daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais, daar wordt men sari maar eens. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais, daar wordt men sari Bij die groene door ik boom en bij het rek van mais. Daar wordt mijn zalem reis. Mijn antal. Mijn o Ja en dat als Bob Scholte met Sari Marijs. Voor Willy Derby met Pinda Pinna. Lekker, lekker. Zieven Zandvoort, lokale omroep vanuit de Bad Zandvoort. Nu is het tijd voor Hendrika David. Beter bekend als Heintje David. Geboren in Rotterdam op 13 februari 1888. En overleden in Naarden op 14 februari 1975. Was een Nederlandse varietje, varieté artieste Die vanaf 1907 tot aan haar dood onder de naam Hendrika. Henriette, moet ik zeggen, Henriette David's carrière maakte als zangeres en bij de hand de grappenmaakster. En ze was het bekendst onder de naam Heintje Davids. En uh, haar bekendste liedjes, onder andere Zandvoort bij de Zee... draaien en Omdat ik zoveel van je haal. Een duet met Sylvain Poons en die hoort u nu. Sylvain Poons en Heintje Davids met Omdat ik zoveel van je haal. Hein, kun jij je nog herinneren... dat wij samen eens op de film gezongen hebben? Ja, ik het weet, dat is 40, ja, 40, -jarige 40 -jarige jaar geleden... toen waren wij nog het oude kop...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 De bruik van zeepje onbekend. Oh. Toch zou ik jou niet willen ruilen voor zo'n magere modeprent. Lief en lief, zolang je weet, de samen deelden wij het lief. Het leed dat was voor mij. Dan heb je toch geweten, al liet je mij ook dikwijls in de kamer. en sloeg je vaak een beide ogen blad. Toch kan slechts maar hij ons scheiden, omdat Had ik zo ver van je van historische feiten en wittelswaardigheden en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Daar komen zij met de wagens, sirenen sloeien fel, de brandweer werkt zo snel. Gewapend met hun helmen en hun brandspuit Bestrijden zij vol moed, een brandende hel Zwaar is de taak van de brandweerman Bij een en bij een paraat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 Zo snel, gewapend bent hun helmen en hun brandspuit. Bestrijden zij vol moed, een brandende hel. De brandweer, een team van geoefendheid, in nood staan zij steeds voor ons klaar. Met technisch vernucht en met veel materieel Bestrijden zij ieder gevaar Een autobestuurder bekneld in een wrak Ook daar kent de brandweer zijn werk Hydraulisch gereedschap komt hier aan te pas De brandweer oranje en zo sterk Daar komen zij Met vuurrode wacht de regen besloeien veld, de brand weer werkt zo snel. Hun wapens met hun helmen en hun brandspuit bestrijden zij vol moed, brand. We mij Ik kan niet leven zonder jou voortaan Kleine Marisabel Mijn wensing waren waar ze begonnen Ik zag Marisabel en dacht meteen Dat schatje moet ik toch eens snel versieren Want heus zo'n geur als zij is er niet één wel: Jij bent voor mij het meisje wel.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 Ik kan toch zo niet verder gaan, maar wie zal wel, jij bent voor mij het meest geweld. Ik kan niet leven zonder jou voortaan, mijn maag. Het was duo Onbekend met Marie... Ma... Marisa Bijl, moet ik zeggen. En daarvoor de Lenko's met het brandweerlied. Speciaal voor de brandweermannen die altijd hard aan het werk zijn. En uh, ja, een hoop schade proberen te beperken als er een brand is. Muziek hier bij de lokale omroep van wordt Imka Marina, artiest eraan van Hendrietje. Imka Bijl, geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941 Nederlandse zangeres, een artiestenaam Imca Marina, wordt gevormd door haar tweede voornaam Imka en de tweede voornaam van haar moeder Anna Maria, oftewel Marina en uh, haar loopbare zangeres begon bij het zangkoor van de Damste Wiechter in Appingedam, en in 1959 kreeg ze haar eerste platencontract en vooral in de jaren 60 en 70 scoorde zij hits, waaronder Viva España, en het lied is geschreven door Leo Karts, en Leo Roosestraat die heeft de tekst geschreven en Leo Karts heeft de muziek gedaan, en Samantha nam het op in 1971 voor het eerst geproduceerd door Alain Levrier. dat wel in de B-kant was de zon schijnt voor allen het nummer groeide uit tot een en is door tientallen artiesten gecoverd van Inca Marina tot Sylvia Fredhammer of eh uh James Last. Ook Bob Benny nam een versie van het nummer op. Die verscheen op zijn album Diep in mijn hart. Dat was in 1980. En Samantha soms zelfs een Spaanse versie die in het Spaanse hit werd. Nou, de meeste van ons kennen hem als hit van uh, Imca Marina. U hoort hem nu met Viva España. Na die mooie, warme reis tot zonnige Spanje, vergeet ik alles. Ziep en soda, ziep en soda. Mijn ipus is weer naar de maan. Ziep en soda, ziep en soda. Mama heeft weer iets seks gedaan. Een kern is op. Een stukje mee. Het werd eruit. Verbreed die nee. Schuimwekkend zee, doe spontan. Mama heeft weer haar. Zeven zora, zeven zora, Mijn neef is weer naar de man. Zeven zora, zeven zora, maar heeft weer iets rechts gedaan. Ze doet haar werk met veel plezier. That's all. Hey. Vagebond. En daarvoor hoor u Black and White met shape en Soda. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud hollostalige muziek. En de muziek is beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Dank daarvoor en zo ook de volgende artiesten: Antje Heeres met Moeders en Rijkdom We zijn haar kinderen, uiteraard. Door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wetenschappelijkheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Melancholie, u luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Quand Marco en corsage, pour donner la gougoute son chat, tous les gars, tous les gars du village, et Saint-Pétain-Sage, résumé, c'est à pouvoir son chat. Tous les gars, tous les gars du village, étaient là, étaient là, étaient là, étaient là. Er was er in zijn moken een zwart gekuifte knul, die zijn hart had verplant aan patachou. Ander liedjes, andere charme, en aan haar vloed de maar van Frans wist hij niets. Nu maar dat kon hem niet beletten om te zingen zoals zij met de air van een echte chansonier. En toch zong hij haar liedjes, maar dan op zijn Jordanees, sur Le Plas en in de ru de regelje.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 en ieder vond het goed en men zei: jongen, een natuurtalent. Alleen zijn uitspraak, kijk, daar moet hij wat aan doen, want hij zingt iets of wat met een accent. En toen is hij dan gaan lessen. bij een Franse professor, begon bij Le Cheval et dans le pré. Mercot, a confession, kisses, A Mercot, a a me, say, a poor Too late, too late, cut the filage. I attended the tent, De muziek van Henk Elsink. Grave Margot. Daarvoor toont alleen met O. Johnny. En de volgende dame is Helene Madeleine van Kapellen. Nu kent hij beter als Helen. Helentje van Kapellen, eigenlijk. maar eigen, ja, eigenlijk haar naam is Helen. Maar wij noemen haar Helentje van Kapellen. Geboren in Hilversum op 13 mei 1944. Nederlandse zangeres. Die als Helentje van Kapellen. Vooral bekend is geworden met het liedje Naar de Speeltuin. Nou, gelukkig heeft ze meerdere nummers gemaakt. Zo ook de volgende: Helentje van Kapellen met Flip de Fluiter. Flip de, fluit de, fluit, flink de vlag, flip de, fluit de, fluit, flinke de vlag, flip de, fluit de, fluit, flink de vlag, flip de, fluit de, fluit de, fluit de, fluit de, fluit de, fluit de, de, fluit de, fluit de, fluit de, fluit de, fluit de, fluit de, fluit de, de, fluit de, fluit de, fluit de, de, fluit de, fluit de, de, fluit de, fluit de, de, fluit de, de, fluit de, fluit flinke fluit de, de, fluit flinke flip de, fluit de, fluit I'm out. Alberti met de glimlach van een kind. En daarvoor hoorde u wel eentje van Kapelle met Flip de Fluiter. En tot zover ook uh, dit uurtje van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van al deze mooie muziek. Ik bedank nog even kort draaier voor het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En de laatste plaat, misschien één en laatste plaat als we het nog redden. maar Theo Diepenbrok, echte naam van Theo Piepenbrok. Geboren in Mook op 22 december 1932... Een overleden in Grave op 25 mei 2018 was een zanger van het Nederlandse Lied... en hij begon zijn carrière in de jaren 50. En hij stond geruime tijd onder contract bij platenmaatschappij Telstar... voor natuurlijk niemand minder dan Johnny Hoes. Diepenbrok was zanger, accordeonist, bandleider van de Theo Diepenbrok en de Pipo's... en daarna van Theo en zijn troubadours. Een bekendste lied. En zijn bekendste lied uit de periode was met gesloten ogen in 1968... En in 1972. Vormde hij samen met Marian Kampen, het duo Theo en Marian. In hetzelfde jaar behaalden ze hun eerste hit met Hey Schat, weet je dat? En hun tweede single was Hela Kom met me mee, ja. En ik krijg een onder de minder bekende plaat van hem. Theo Diepenbrok met Kandidata. Ik wens ze nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens. Aan het witte strand Ergens heel ver hier vandaan Daar kwam ik jou tegen Heel alleen mond Blauwe ogen, goudblonde haar. Waarom ging die tijd voor ons voorbij? Oh, Candida, ik zie zo vaak in mijn dromen dat jij. mijn gedachten waarom laat jij me zo wachten want ik voel me zo alleen waar ik ook ben